Waldo, injectiespuit in horizontale stand brengen. Naald plaatsen op rode punt in hals BNS. Computer, bloedvatenstelsel BNS op grote scherm. Dank je. Naald in juiste positie, meneer. Waldo, opgelet. Vijf. Vier. Drie, 2, 1. Protest in halslag Tijd 57. Reisdoel menselijk brein. Voorspelserie gebaseerd op het boek van Isaac Asimov... en de 20th Century Fox film van Otto Clement... Fantastic Voyage. Derde deel. Denk het je even in. In een menselijk lichaam, in een ader. Owens, doe de binnenverlichting uit, man. Laat ons Gods werk zien. Ja, ja, zo is het beter. Van de buitenlampen hebben we voldoende. De we wel losmaken. Het schip drijft nu mee met de bloedadelijke stroom. Wat zegt u er tot u toe van, dokter? Uitstekend precisiewerk. Hadden we de arterie kunnen missen, dacht u? Hm? Nee, nee, nee, dat was erg onwaarschijnlijk. Maar we hadden voorbij een hoofdaftakking kunnen binnenkomen... ...dan waren we niet in staat geweest tegen de slagadelijke stroom op te tornen... ...en dat zou tijd gekost hebben. Het schip is nu precies waar het moet zijn. Meneer niet kwalijk. ik ga aan mijn kaarten. Vindt u het niet indrukwekkend, meneer Grant? Dat lijkt me te zacht uitgedrukt. Het is. Ja, het is. Het is imponerend. En de wand van de ader lijkt zeker 500 meter van ons af. En al die wonderlijke voorwerpen die voorbij drijven. Ja, het lijkt op een enorm aquarium. Dan zonder vissen. Kijk, daar. Net afgeplatte ballonnen, bezaaid met miljoenen sterren. In werkelijkheid zijn het rode bloedlichaampjes. In grote hoeveelheden zijn ze rood, maar afzonderlijk zijn ze strookleurig. Die je nu ziet, komen regelrecht van het hart en vervoeren hun lading zuurstof naar het hoofd. En dan vooral naar de hersenen. En, en wat zijn dat voor dingen? Ze zijn plat en zien eruit als een schotel. Bloedplaatjes. Pets, kijk! Het is er eentje tegenover uitgebotst. Er blijft alleen maar een veeg achter. Het is zomaar weggespoeld, niet kapot gegaan. Nee, dan was er misschien een stolsel omheen gevormd. Niet genoeg om schade aan te richten, zullen we hopen. Maar als ze groter waren, zouden ze ons wel eens moeilijkheden kunnen veroorzaken. Wat is dat in vredesnaam? Een witte bloedcel, Enorm groot. Melkachtig van kleur, zie je wel. heeft tentakels, waarmee hij zijn omgeving afstast. Er zijn er gelukkig niet zoveel van. Ongeveer 650 rode tegen één witte. Maar ze zijn wel groter en ze kunnen zich zelfstandig verplaatsen. Op deze schaal gezien zijn het aanjagende dingen. Ze worden dan ook de aasgieren van het lichaam genoemd, is dus niet? Ja. Wij hebben weliswaar de afmeting van een bacterie... maar we hebben een metalen huid en geen organische celwand. En daarom zullen ze wel niet op ons reageren. Ja. Wat is uw mening, dokter Duval? Uh, ja, ik... <h> ik... Ik zie het als een dansen. Een gigantisch ongeregeld ballet waarvan de choreograaf gek geworden is. En de dansers worden vastgehouden in de greep van een krankzinnige eeuwige dans. Mag ik u voorstellen naar uw plaats te gaan bijna een aftakking. We gaan langs de andere kant koersen. Ik ga vast naar boven. Wat jammer dat we hier maar zo weinig tijd voor hebben. Dokter Duval, wat zijn dat? Wonderlijke kleine structuurtjes. Ik kan ze niet thuis brengen. Uh, een, een virus, misschien? Nee, nee, nee, te groot voor een virus lijkt me. Uh, Owens, zijn wij erop ingericht monsters te nemen? Uh, kunnen we kunnen het schip verlaten als dat moet, dokter. Maar we kunnen niet stoppen voor monsters. Zo'n kans krijgen we nooit meer. Nou, dit schip heeft een opdracht, dokter. Ah, het is toch niet erg Sorry, u... dokter, sorry. Maar laten we er niet verder over argumenteren. We kunnen niet stoppen of van de route afwijken... of zelfs maar langzamer varen om iets op te pikken. Neem aan dat u het zult begrijpen. Zo u wilt. Ze zijn nu toch al weg. die rechts. Op ongeveer 30 meter. Fantastisch. Wat een manier om arteriosclerose te onderzoeken. Je kunt de aangetaste plekken tellen. Zou je ze dan ook kunnen weghalen? Ja, natuurlijk. Denk je de toekomst te zien? Een schip kan door een aangetast bloedvatenstelsel worden gestuurd... om de sclerosehaarde te vernietigen. De bloedvaten te doorboren en te verwijderen. Ja, maar... Het zou wel een kostbare behandeling zijn. Ja, misschien zou het wel geautomatiseerd kunnen worden... Of misschien kan elk mens op jeugdige leeftijd worden ingespoten... ...met een, een permanent leger van die bloedvatschoonmakers. Mijn hemel. Kijk toch eens wat een eind. Een gang van een enorme afstand. Ik heb je al eerder gezegd dat het bloedcirculatiesysteem... ...ongeveer 100.000 mijl lang is als je alle vaten achter elkaar legt. Ja, maar, maar dit gaat mijn begrip te boven. Wat is onze snelheid? Vijftien knopen in onze schaal. Ja, natuurlijk in onze schaal. We moeten over twee minuten bij de aftakking zijn. Blijf op deze afstand van de wand als je draait. Dan kom je veilig in het midden van de zijader... en kun je zonder verdere vertakkingen rustig de haarvaten binnenvaren. Duidelijk? Duidelijk. Ah. Owens, Owens, wat gebeurt er? zijn we ergens tegenaan gevaren. Owens, wat is er aan de hand? Ik weet het niet. Het schip luistert niet meer. Kapitein Owens, wijzer uw koers. naderen de wand. Ik weet dat. We zitten in een of andere stroom in. Blijf het proberen, Owens. Doe je best. Hoe, hoe kan hier nou een zijdelingse stroming zijn? We gaan toch mee met de slagadelijke stroming? Dat kan hier niet zijn waardoor we opzij worden gedrukt. Er moet iets met de instrumenten zijn. Als we de wand raken en die beschadigen, kan er stof om ons heen komen, wat ons vasthoudt. Of de witte bloedlichaampjes komen in actie. Ja, maar dat is onmogelijk in een gesloten systeem. Gesloten systeem, Achmat. Nee, nee, het heeft geen zin meer. Ik zou de kaart verder moeten vergroten en dat kan ik hier niet. Owens, blijf eens hemelsnaam bij die wand vandaan. Kijk, man, ik, ik, ik probeer dit niet anders. Er staat, hier weer een sprookjes waar ik tegenop kan. Ja, probeer dan niet er recht tegenin te gaan man. Laat het schip maar lopen, maar probeer evenwijdig met die wand te blijven. Ik, ik weet alleen niet of dat zal lukken. Dokter, wat zijn dat voor, voor gele strengen die je langs de ramen slieren? Uh, dat moet verbindingswissel zijn, dat de aderwand steunt. Door de sterke stroming zijn er verschillende losgeslagen, vandaar dan... Kijk uit, Owens! Je raak de wand! De arterie is beschadigd. Nog net niet. Die streng heeft ons teruggeworpen. Ja, naar de plaats allemaal. Maak de riemen vast. Een draaikolk. Een ziel opening, recht vooruit! Schiet op, Cora, schiet op. Tak jezelf omlaag in de stoel. Dat, dat, dat probeer ik al. Cora! We worden met je opening gezogen! Help me! Ik ben gevallen! Ik kan niet! Probeer mee handen te geven je van Nee, nee, je niet! Nee, probeer je arm op die stank te slaan. Als een schip dan weer een slinger maakt, laat ik me naar je toegeleiden. Ho, oh houden Cora! Laatste konden en we zijn er doorheen. Hier. Hier, pak mijn een pak Cora. Zo! Zo ja, ik heb je. Oh, Grr! Oh, eh, ik heb je nog steeds vast. Eh, er kan niks meer gebeuren. Nog even, nog even, we zijn er nog even. Nog even! Ja! Hoe oh, eh, Is het met u juffrouw Pietersen? Oh, het gaat wel, dank u. Misschien wat blauwe plekken. Ik werd links en rechts door het schip gesmeten. Uh. Hoe is het met u, meneer Grant? Nou, hetzelfde dacht ik. En mijn arm... mijn arm is flink bezierd. Ah, ontzettend, wat ging dat schip te oh. Maar we hebben het gehaald. Uh. En we leven nog. Hoe staat het met het schip, Owens? Zo te zien, alles in orde. Niet één rood lichtje op het paneel. Oh, Grant, je bloed. Uh. Het komt door je uniform heen. Oh, dat... Uh. Ik had gisteren wat moeilijkheden aan de andere zijde met de kwestie Benes. Betekent niks, alleen een nieuw verband, geloof me. Dat doe ik dan voor je. En uh, Grant, ja. dank je wel. <laughs> Goed. Laten we afspreken dat je mij ook eens een dienst bewijst. Hè? Ja. Breng me even naar mijn stoel, wil je? Ja. Ik zal u helpen, juffrouw Pietersen. Kom. U onder de ene oksel. Ja. En ik onder de andere. Zo gaat het, ja. Zo, ja ja, ja. Ja, ja. ja. ja. oh Zo. Zo. Oh. Rechtop zitten. Goed. Dan trek ik de overrol over je schouders naar beneden. Dik, maar. Zo. Dokter Michaels, als u het verband verwijdert haal ik de medische trom. Ja, goed. Ja. Uh, heeft iemand al kunnen nagaan wat er precies aan de hand is? Een fistel. Een arterioveneuze fistel. Wat ja, betekent dat? Een arterio. Een... Nou, laat ik het zo zeggen. Er was sprake van een abnormale verbinding tussen een slagader en een kleine ader. Dat komt wel eens voor als gevolg van een verwonding. Bij Benes vermoedelijk ontstaan tijdens dat auto-incident. Het is in wezen niet belangrijk, microscopisch gezien een minuscuul stroompje. Een <laughs> minuscuul stroompje, dit? In onze toestand natuurlijk een gigantische draaikolk. En stond hij dan niet aangegeven op een van uw kaarten? Dat denk ik wel. Maar ik heb mijn eerste analyse in drie uur tijd moeten doen... en ik heb die vistel daarbij over het hoofd gezien. Ik heb geen excuus. Fantastisch, zoals wij door die vistel gezogen werden. Met rode en witte bloedlichaamtjes tegelijk. Net <laughs> een grote stofzuiger. Hier heb ik een... Een flinke pleister. Oh. Grant, die zal het voorlopig wel tegenhouden. Fantastisch. Zo. Dank je, Cora. Nou, al met al betekent dit alleen maar wat verloren tijd. Uh, 52? Meer dan genoeg? Nee, Grant. We hebben geen tijd. Je hebt niet begrepen wat er gebeurd is. We zijn uitgeschakeld. We kunnen het stolsel niet meer bereiken. Begrijp je dat dan niet? We moeten vragen of ze ons uit het lichaam willen halen. Maar er gaan dagen voorbij, voor het schip opnieuw geminiaturiseerd kan worden. Penis zal sterven. We kunnen niets meer doen. We gaan nu naar de halslagader. We kunnen niet terug door de Vistel, want we konden niet tegen de stroom op. zelfs niet op de diastolische momenten van het hart tussen de slagen in. De enige andere route die we kunnen volgen, leidt door het hart. En dat is je reinste zelfmoord. Is, is dat zeker? Het gelijk, Rand. Alles is mislukt. Waar zijn ze? In de halsslagader meneer. Varend in de richting van de bovenste holle ader. In een ader? Wat doet er voor de donder in een Riet? Ik heb de mensen bij de kaart opdracht gegeven een arteriovineuze fistel te lokaliseren. En wat? Een directe verbinding tussen een kleine slagader en een kleine ader. Het bloed zijpelt van de slagader in de ader. Maar wisten ze dan niet dat daar een fistel zat? Ja, kennelijk niet. Maar Kata, zo'n fistel kan op hun schaal een woestertroom zijn. Ze hebben het misschien niet over licht. Al bericht van de protars? Net binnengekomen, meneer. Ze zijn een arteriovineuze kristal gepasseerd. Ze kunnen niet terug en niet vooruit vanwege de stroom. Ze vragen toestemming om uit het lichaam te worden genomen. Nee, om de donder niet. Maar generaal, ze hebben gelijk. Nee, ze hebben nog 51 minuten en ze blijven daar 51 minuten. Als dat ding op nul staat, zullen we ze eruit halen geen minuut eerder. Tenzij de opdracht voltooid is. Maar het is hopeloos. God weet hoe een schip te lijden heeft gehad. Wij zullen vijf man de dood injagen. Misschien wel. Dat is dan het risico dat zij en wij lopen. Maar uit het verslag zal laten blijken dat wij het niet hebben opgegeven... zolang er nog een fractie van een kans op succes bestond. Kater, jij denkt alleen maar aan je eigen belang. Die verantwoording neem ik dan. Vertel eens. Waarom kunnen ze niet verder? Vanwege de stromen de vistel. En hoeveel bevelen jij ook geeft, bloeddruk is niet te regelen met lege orders. Waarom kunnen ze dan geen andere route kiezen? Alle routes naar het stolzer leiden vanuit hun positie naar het hart. De turbulentie in het hart zou ze ogenblikkelijk verpletteren. En dat risico kunnen we toch niet nemen? Maar we kunnen wel. Nee, toch? we kunnen niet, kater. En niet alleen op het leven van die mensen. Maar als het schip wordt stuk geslagen, zullen we nooit alle stukken uit het lichaam van Benes kunnen verwijderen. En dat zal Benes uiteindelijk doden. Als we ze er nu uithalen, kunnen we proberen het als alsnog van buitenaf te opereren. Dat is hopeloos. Net zo hopeloos als de situatie op dit ogenblik. Reed, vertel eens. Hoe lang kunnen we het hart van Benes stilzetten zonder hem te doden? Ik vraag je om een exacte tijdsduur. Ja. Rekening houdend met zijn toestand, niet langer dan 60 seconden op zijn hoogst. De protest kan toch wel in minder dan 60 seconden het hart passeren, of niet? Ik weet het niet. Dat zullen ze dan moeten proberen. Als we het onmogelijke niet aandurven... zullen we het bijna onmogelijke moeten proberen. Welke problemen zitten vast aan het stilzetten van het hart? Geen enkel. De kunst is het om het weer op gang te brengen. En dat, beste kolonel, is jouw verantwoordelijkheid. Nog 50 minuten. We verknoeien onze tijd. Zet jij je hartmens aan het werk... Ik zal de protas laten instrueren. En dat is dan dat. Door het middel van een elektrische schok zetten ze het hart van Benes stil op het moment dat wij er aankomen. En brengen het weer op gang als we er doorheen zijn. Maar dat is waanzin. Dat zal Benes nooit kunnen verdragen. Ik denk dat ze het als een uh, laatste kans beschouwen om onze opdracht tot een goed einde te brengen. Als dat onze enige kans is, lukt het nooit. Ik heb ervaring met open Michaels. Er is een mogelijkheid. Owens... Hoeveel tijd hebben we nodig om het hart te passeren? Dat heb ik net zitten berekenen. Als we geen oponthoud hebben, kunnen we het klaarspelen binnen 57 seconden. Dan hebben wij nog drie seconden speling. Laten we dan maar gauw verder gaan. We drijven op het ogenblik al met de stroom mee in de richting van het hart. Ik zal de motoren op volle kracht zetten. Moet ze toch testen. Ze hebben het zwaar te verduren gehad. Doe de lichten uit. En dat wordt vooral ontspannen terwijl ik deze schuit naar het hart breng. Heb je enig idee waar we nu zitten, Michaels? In de bovenste holle ader. De belangrijkste ader die van hoofd en hals komt. Kijk, de rode bloedlichaampjes hebben hun zuurstof afgestaan. Ze zijn nu wisselend groen en blauw van kleur. Ja, de, de aanblik is totaal veranderd. Ben je klaar, Owens? Ik ga je door het hardloodse. hart loodsen. Ga je gang. A2. Nadering, rechter, atrium. Heb je dat? Ja. Zijn we nu al bij het hart? Luister zelf maar. Niet kijken, luisteren. Maar wel als geschud dat een flink vuur legt. Twee biljoen hartslagen in 70 jaar. En elke slag is de dunne scheiding tussen ons en de eeuwigheid. Elke slag geeft ons weer tijd om in het reine te komen De slagen die we nu met... horen zullen ons regelrecht naar de eeuwigheid sturen en ons helemaal geen tijd geven. En nu stil allemaal. Ben je klaar, Owens? Ik heb de kaart voor me. Maar hoe vind ik je de weg? We zijn nu in de bovenste holle ader op het punt waar hij zich verenigt met de onderste. Heb je dat? Ja, goed. Over enkele seconden gaan we de rechteratrium binnen, de eerste boezem van het hart. Ze kunnen het nu maar beter stilzetten, maar dat zullen ze buiten wel beoordelen. We gaan nu de atrium binnen. We vinden ons in een menselijk hart. Het is werkelijk imponerend. Een reusachtige ruimte waarvan de wanden onzichtbaar zijn. Of we op een onmetelijke oceaan varen. Valvulatricus medalis, recht vooruit! Wat is dat? De valvulatricus spidalis is de drielippige hartklep. Aan het einde van die lange gang kan je hem zien. Kijk, drie helderrode rode vliezen die met de stroomrichting mee van werken. En moeten we daardoor heen? Ja, daarachter ligt de rechter ventriekel, een van de beide hoofdkamers van het hart. Het lijkt wel of we sneller gaan. De opening wordt steeds groter. Dat is ook zo. We worden met een enorme snelheid door de stroom meegevoerd, maar we ondervinden er geen hinder van. Kan iemand mij vertellen wat er nu gaat gebeuren? Ja, de hartkamers trekken zich samen in zijn storen. Kijk, de vliezen van de drielippige klep sluiten zich. Wacht, eens even kijken. De rechter hartkamer ligt aan de andere kant van die gesloten klep. Nu kan het bloed niet terugstromen door de atrium... en wordt in plaats daarvan door de longslagader gepompt. Over tien seconden... Hartstilstand. Goed. Zodra de klep opengaat, schiet je er met volle kracht doorheen, Owens. Ja. De hartkamer is nu bezig zich te ontspannen. En de halve maanvormige klep aan het eind van de longslagader ergens daarbinnen... ...moet nu vrijwel gesloten zijn. Er kan nu geen bloed uit de arterie terugstromen in de hartkamer. Daar zorgt die klep voor. Opletten, Owens. Er komt beweging in de drielp. Hij ontsluit zich. Nu. De drielippige klep hangt nu helemaal slap. Fantastisch. Het, het moet een schitterend gezicht zijn die klep van hieruit te zien dichtgaan. Als je dat nu zou zien, dokter, zou dat wel het laatste zijn wat je zag. Topsnelheid Owens en links aanhouden naar de halve maan maandvormige klep toe. We hebben 30 seconden om uit dit doodsoord te komen. Maar dit doodsoord, zoals u zegt, is wel van een ongelooflijke sombere schoonheid. Nog 19 seconden, dokter Michaels! En ik zie nog geen spoor met die klep! Hou oh, eens, dan vol! Ja, richting is goed! We zullen hopen dat de klep open is! Is. is dat nog niet? In die opening daar? Ja, dat is hem. En hij is gedeeltelijk ook open. Genoeg voor ons. De historische hartslag zou juist inzetten toen het hart werd uitgeschakeld. Allemaal je riemen vast! We gaan met een klap door die opening. Maar de hartslag komt pal achter ons aan. En wanneer die komt. Als die komt. Wanneer die komt volgt er een reusachtige rol op bloed. We zullen daar zo mogelijk voor moeten blijven. Het is duidelijk dat ze tot dusver veilig zijn. We zijn nu de driedippige klep gepasseerd... ...en volgen een gebogen baan met als doel de halve maandvormige klep. Dat is geen toevallige baan, maar een weloverwogen route. Ja. Nog twintig seconden. Ze zijn er nu bijna. Nog vijftien seconden. Koers regelrecht naar de halve maandvormige klep. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. Ze gaan erdoor. Hartslag opwekken. We zijn uit de hartkamer. We zijn nu in de longslagkamer. Op volle kracht, Owens. De hartslag zal over drie seconden moeten inzetten. Hartslag komt niet. Het komt niet. Nog even Komt nu! Het is gelukt hebben ze dat doorgekregen. gekregen. De vloedgolf van het bloed jaagt ze nu met een enorme snelheid vooruit. Je hebt ditmaal gewonnen, generaal. Ik zou het lef niet gehad hebben ze opdracht te geven door het hart te gaan. Nou, ik had niet het lef gehad, ze wil niet doorheen te sturen. Nou ja, als ze nou maar door die slagaderlijke stroom de baas kunnen. Maak contact met de protas zodra de snelheid van het schip afneemt. Ze zijn verder zwaar terug in een slagadelijk stelsel... ...maar niet weg naar de hersens. De oorspronkelijke injectie is gedaan in een van de grote slagaders die van de linker hartkamer naar de hersenen voeren. De longslagader gaat van de rechter hartkamer naar de longen. Dat betekent vertraging, dat weet ik. Maar volgens de tijdmeter hebben we nog twaalf minuten. Ja goed, we kunnen ons hier beter concentreren op het ademhalingscentrum. Monitor 4, wat is de respiratiesnelheid? Terug op 6 per minuut, kolonel. Ik dacht een ogenblik dat we dit zouden halen. Ben je ook? Hou hem zo. Je zult ook het schip in de gaten moeten houden. Het kan nu ook een beetje jouw sector komen. Bericht van de proorthuis, meneer. Ga je gang. Alles wel. Maar er is nog meer. Wilt u het voorgelezen hebben, meneer? Natuurlijk. Ja, meneer. Het luidt wel dat u hier was en ik daar. Oh ja? Nou vertel Grant maar dat ik liever zou zien dat hij... Nou ja, vertel hem maar niks. Vergeet het maar. Dat was op het kantje. We zijn weer in rustig water. Ik voel me bijna opgelucht. Ja, het uitzicht komt in grote trek overeen met dat in de handslaghalen. Dezelfde blauw-groen-violette bloedlichaampjes domineren. Doc, we passeren een opening. Nee, die moeten we niet hebben. Kun je mijn aanduidingen daarboven volhouden? Ja, Doc. Goed. Ik controleer de vertakkingen die we tegenkomen. Straks gaan we rechtsaf. Duidelijk? Duidelijk, dok? <laughs> ik controleer de Is makkelijk gezegd. Er komen er steeds meer. Onder, boven, links en rechts. En de wordt ook steeds smaller. Nee, ik zou hier niet graag verdwalen. Je kunt hier niet verdwalen. Alle wegen leiden naar de longen in dit deel van het lichaam. Opletten, Owens. Omhoog en rechtsaf nu. Recht uit en dan... Vierde links. Toch niet nog meer arteriofreuze vissels, hoop ik, Michaels. Ach, Dat is niet aannemelijk. Het zou wel heel toevallig zijn als we er twee tegenkwamen. En bovendien hadden we de capillaire. De stroomsnelheid van het bloed is sterk verminderd en daardoor ook onze snelheid. Het bloedvat vernauwt zich, dokter Michaels. Dat moet ook. De capillaire vaten zijn de kleinste van allemaal. Microscopisch klein. Ga verder, Owens. In het licht van de boeglampen kan je zien dat de wanden hun groeven en plooien verliezen en gladder worden. Ja, en die gele kleur wordt steeds flitser. Wat een prachtig gezicht. Ja. Je kunt de afzonderlijke cellen van de capillaire wand zien, Kijk, Ja. Oh, uh, hoe is het met je zij? Uh, Ook oh, best. Prima zelfs. Je hebt een uitstekend verband aangelegd, Cora. We staan toch nog steeds op zo'n goede voet dat ik uh, Cora mag zeggen. Ik geloof dat het wel wat ondankbaar zou zijn als ik daar bezwaar tegen maakte. En ik geloof ook. Hoe is het met je arm? Uh, pijn als de hel. Vervelend voor je. Je hoeft geen medelijden te hebben. Als je een of andere dag, als we die mogen beleven, heel erg dankbaar wilt zijn. <laughs> Sorry, dat is mijn manier om luchthartig te doen. Hoe voel jij je? Uitstekend. Maar mijn arm is een beetje stijf. En ik ben niet beledigd. Maar uh, luister eens, Wendt. Als jij spreekt, Cora, luister ik. <laughs> Zwachtels behoren niet tot de allerlaatste vindingen op medisch gebied, weet je. En een verband is geen wondermiddel tegen alle kwalen. Heb jij iets tegen infectiegevaar gedaan? Ik heb er wat jodium op gedaan. Goed, maar je zult naar een dokter moeten als we dit achter de rug hebben. Duval... Jij weet best wat ik bedoel. Ik zal het doen. Kijk, de proothuis kruipt nou centimeter voor centimeter door het haagvat. De, de wand lijkt wel doorschijnend. Nee, dat is niet zo verwonderlijk. Die wanden zijn minder dan een vierhonderdste millimeter dik. Huh. Ze zijn heel poreus. ook. Het leven is afhankelijk van het materiaal dat door die wanden heen dringt... ...en door de even dunne wanden van de alveoli. Van de wat? Uh, de lucht komt door de longen binnen via de tragea, de luchtpijp. Ja. En die split zich, net als de bloedvaten, in steeds kleinere buisjes die ten slotte uitmonden in de microscopisch kleine kamertjes diep in de longen. Ik doe alsof ik het begrijp. <laughs> de lucht is dan van de rest van het lichaam gescheiden door een dun vlies, een uh, membraan, dat even dun is als de wanden van de capillaire vaten. En die kamertjes zijn de alveoli. Er ah. zijn er ongeveer 600 miljoen van in de longen. Een gecompliceerd mechanisme lijkt me. Maar schitterend mooi. De zuurstof dringt door het vlies van de alveoli en de haarvaten. Ze komt dan in de bloedbaan terecht... en wordt opgepikt door de rode bloedlichaampjes. Nou, intussen wordt stikstof afgegeven in omgekeerde volgorde... van bloed naar longen. En daar zit dokter Duval op te wachten. Daarom gaf hij je geen antwoord. Verontschuldigingen zijn overbodig. Ik weet wat het is om door iets zo in beslag te worden genomen... dat je al het andere vergeet. Maar... Ik geloof wel dat dokter Duval door andere zaken in beslag wordt genomen dan ik. Recht vooruit! Kijk eens wat daar aankomt! Dat is een bloedlichaampje. Nu nog blauwgroen van kleur. Maar let op. Oh, het beweegt zich schoksgewijs en schurend langs de wanden van het haarvat. Kijk, Grant, de blauwgroene kleur aan de randen verdwijnt. Ja. Er nou, komen er nog veel meer langs drijven. Uh -huh. De kleur gaat over in geel. En kijk, kijk daar verderop. Daar zijn ze oranje-rood. Ja. Als ze de zuurstof opnemen, wordt de hemoglobine omgezet in oxyhemoglobine en wordt het bloed helder rood. Ja. En dat wordt teruggevoerd naar de linkerhartkamer en het zuurstofrijke bloed wordt van daaruit door het hele lichaam gepompt. Bedoel je dat we nog eens het hart zullen moeten passeren? He Oh, nee, nu we eenmaal in het capillaire stelsel zijn, kunnen we binnen doorgaan. Kijk toch eens naar dit wonder. Kijk toch eens naar dit door God gegeven wonder. Ach kom, het is alleen maar een uitwisseling van gassen. Een mechanisch proces dat zich voltrekt door de toevallige krachten van een evolutie over een periode van 3 biljoen jaar. Wil jij het volhouden dat dit toeval is? ...dat dit prachtige mechanisme met zijn op duizenden punten uitgebalanceerde perfectie... ...die alle precies in elkaar grijpen... ...uit niets anders ontstaat dan de toevallige botsing van atomen, kom nou zeggen. Dat is precies wat ik je wou vertellen. En ik... Wat is er voor de donder... Hà? Huh? Uh, wat is er? De controle na het momenten draait in het rood. Er is iets mis. Controleer het instrumentenpaneel daar vlak daar vlakbij je. Oké. Okay. Um. Hier is een klok waarvan de wijzer in de gevarenzone staat. En onder die klok staat... ...tank links. Klaarblijkelijk verminderde druk in de linker tank. En hoe? We verliezen luchtbellen in de bloedbaan. Er moet eerst een klep vastzitten of zoiets. Uh, ik ga kijken, Grant. Zijn naar de controle dat we moeilijk heen hebben met de druk. Oké. Okay. Luchtbellen in de bloedbaan kunnen dodelijk zijn. Uh, deze niet. Op onze geminiaturiseerde schaal produceren wij luchtbellen die te klein zijn om gevaar op te leveren. Het gevaar voor BNS doet nu niet de zaken. Wij hebben lucht nodig. Onze enige kans is dat Owenstrand slaagt het mankement te verhelpen. Want anders... Bericht van de broodhuis, meneer. Ja? de druk in linker tank. Verliezen lucht in de bloedbaan. Wat? Owenstrand oorzaak op te sporen. Waarschijnlijk een vastzittende klep. Nadere bijzonderheden volgen als we meer weten. Einde bericht. Dank je. Blijf luisteren. Wat heeft dat voor consequenties, Reed? Aan de eerste plaats belangrijk tijdverlies. En voor Benes? Ja, lucht in de bloedbaan is een kwalijke zaak. Er is alles aan gelegen dat overste kan slag... dat mankemen zo snel mogelijk te verhelpen. En? Het was de klep. Er moet buiten iets kapot zijn gegaan toen we de halsslagaderwand raakten... of toen die golf bloed ons een opduvel gaf. Is die klep nog te gebruiken? ja. Hij is wel wat geforceerd. Toen hij daarnet werd opengeduwd, waarschijnlijk door de beweging van Brown, bleef hij openstaan. Ik heb hem nu weer bijgesteld en we zullen er verder geen last meer van hebben. Alleen. Alleen wat? Ik vrees dat dit het einde betekent. Wat? We hebben niet genoeg lucht om de reis af te maken. Als dit een gewone onderzeeër was, zou we nu naar de oppervlakte moeten om zuurstofvoorraad aan te vullen. Maar wat moeten we dan nu doen? Naar buiten het enige wat we kunnen doen. We moeten nu dadelijk vragen of ze ons uit het lichaam halen. Anders wordt het schip binnen 10 minuten onbestuurbaar. En vijf minuten later zullen we stikken. Ontzettend. Grant, ga naar de zender. Geef het nieuws door. Nee, wacht even. Hebben we geen reserve lucht? Die is ontsnapt. Alles. Als die lucht straks gedemilitariseerd wordt... ...op een veel groter volume vormen dan Benus. Hij zal erdoor worden gedood. Nee, dat is niet waar. De geminiaturiseerde moleculen van de verloren lucht zullen normaal de weefsels passeren en door benen worden uitgeademd. Er zal nog maar heel weinig in het lichaam zijn achtergebleven als de deminiaturisatietijd is aangebroken. Toch ben ik bang dat overigens gelijk heeft. We kunnen niet verder. Maar, maar wacht eens. Waarom kunnen we niet naar de oppervlakte? Ik heb het net al gezegd dat... Nee, ik bedoel niet dat we uit het lichaam worden genomen. Ik bedoel werkelijk naar de oppervlakte. hè? Daar. Vlak voor ons. Voor onze neus zien we de bloedlichaampjes zuurstof opnemen. Kunnen wij dat ook niet doen? Er zijn alleen maar dunne membraanweefsels tussen onszelf en een oceaan van lucht. Laten we die lucht gaan halen. Grant heeft gelijk. Nee, dat heeft hij niet. Wat dacht je dat we waren? Onze longen zijn niet groter dan een fractie van een bacterie. De lucht aan de andere zijde van het membraanweefsel is ongemineerd Elke zuurstofmolecuul is je hard zo groot dat we hem kunnen zien denk je dat we die in onze longen kunnen hebben. Maar, ja, geen gemaar. We kunnen niet wachten, Grant. Je moet contact met de controlekamer opnemen. Nee, nog niet. Owens, zei je niet dat dit schip oorspronkelijk is gebouwd voor diepzeeonderzoek? Wat zou er onder water mee worden gedaan? We hopen de diepzeespectimatie te miniaturiseren om in hem boven te nemen en later te onderzoeken. Nou, dan moet je een miniaturisatie-uitrusting aan boord hebben. Die heb je gisteravond nog niet uitgehaald. Natuurlijk hebben we die uitrusting. Maar alleen voor gebruik op kleine schaal. Hoe groot is de schaal die we nodig hebben? Als we de lucht naar de miniaturisator voeren... kunnen we de afmeting van de moleculen reduceren... en vervolgens in onze tanks brengen. Daar hebben we geen tijd voor. Als we geen tijd meer hebben, zullen we ze vragen om ons uit het lichaam te nemen. Laten we tot zo lang proberen wat we kunnen. Ik veronderstel dat ik je een snorkel aan boord hebt, Robins. ja. Nou, we kunnen zo'n snorkel toch wel door de wanden van een haarvat en de longen steken, zonder dat Benes in gevaar wordt gebracht. Bij onze afmeting denk ik van wel. Goed dan. We leiden de snorkel van de long naar de miniaturisator van het schip en brengen een slang aan van de miniaturisator naar de luchtvoorraadtank. Kun je dat uh, improviseren? Ja. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ja. Goed. Als Benes inademt, zal er voldoende druk zijn om onze tanks voor ons te vullen. In elk geval moeten we dat proberen. Daar ben ik het mee eens. We moeten het proberen in ieder geval. Nu. <laughs> Bedankt dokter. En bovendien als we dit proberen doen we het samen. Owens kan beter bij de instrumenten blijven. Maar ik zal hem met Cren mee naar buiten gaan. Aha. Ik vroeg me al af wat jij in je schild voerde. Ik snap het. Je wilt een kans hebben buiten onderzoekingen te doen. Wat het motief ook is. Het is een goed idee. Eigenlijk kunnen we beter allemaal naar buiten gaan. Behalve uh, Owens natuurlijk. Is de wel achter? Uh, in de voorraadruimte. Ga jij maar. Ik blijf liever bij de stuur als je weet hoe hij eruit ziet, kan je je niet vergissen. Oké. Okay. Cora! Wat is ze? Wat is ze? Kijk dan. Nee! Ja! De laser. hangt los aan een haak boven de werkbank en de plastic kap is eraf. Ik begrijp het niet. Heb je niet de moeite genomen om hem vast te zetten? Jazeker wel! Ik heb hem vastgezet, dat bezweer ik Maar Hoe kan hij dan los zijn? Ik weet het niet! Hoe kan ik dat nou weten? Wat is er met de lezer gebeurd, juffrouw Pietersen? Ik weet het niet. Waarom keren jullie allemaal tegen mij? Ik zal hem dadelijk proberen. Ik zal controleren nee. op... Zet hem alleen maar neer en zorg ervoor dat hij niet opnieuw van zijn plaats gegooid kan worden. We moeten nu allereerst voor zuurstof zorgen. Pak aan. Duiken pakken. Zuurstofcilinder. Zwemvliezen en de rest. Via de helm kunnen we met elkaar in contact blijven. De instrumenten van het schip staan geblokkeerd. We gaan hier in dit haven toch nergens heen en... Mijn hemel. De laser. Wat nou, begint u nou ook niet nog eens? Kom Cora, het helpt niet als je je laat gaan. Straks zullen we dat wel eens zorgvuldig uitzoeken. Hij moet uh, losgeslagen zijn in die draaikolk. Het is duidelijk een ongeluk. Owens, oh, wil je dit uiteinde van de snorkel op de manier de jurisator aansluiten? De rest, trek zijn pakken aan. En ik hoop dat iemand mij kan vertellen hoe dat moet, want dat heb ik nog nooit gedaan. Positie is en blijft ongewijzigd, meneer. Gaan ze niet meer vooruit? Is dat geen vergissing? Nee, meneer. Ze bevinden zich aan de buitenzijde van de rechterlong en daar blijven ze. Dank je. Daar heb ik geen verklaring voor. De tijdmeter staat op 42. We hebben een kwart van de totaal beschikbare tijd verbruikt en we zijn verder van het verrekte af dan toen we begonnen. We zouden er nou wel uit moeten zeggen. Nou, de de ik rustig afloek op ons werk. Ja, en een reden om geintjes te maken is volgens mij niet aanwezig, kolonel. Volgens mij ook niet, maar wat verwacht je dan dat ik doen zal om jou tevreden te stellen? Wat, wat we dan tenminste proberen erachter te komen waardoor ze worden opgehouden. Maak radiocontact met de pro Ik vermoed dat dat een of andere mechanische sturing is. <laughs> Jij vermoedt. Ik denk niet dat ze gestopt zijn om ons rustig te gaan zwemmen. Jullie gaan naar buiten via het ontsnappingsluik. Dat kost elke keer wat kostbare lucht... Het luik weer vrij te krijgen van bloedplasma, maar dat moeten we riskeren. Ik hou radiocontact met jullie. Je zou dit kunnen vergelijken met diepzeeduiken en ik heb nog nooit aan diepzeeduiken gedaan. Om het dan voor het eerst te moeten doen in niemands bloedbaan. De radio, zou je die niet eens beantwoorden? Nu niet. Als we klaar zijn, hebben we tijd genoeg om te praten. Help eens met die helm. Zo. Bedankt, Cora. Kom op, Owens. Doe nu wat je doen moet. Het spijt me, meneer. De protest geeft geen antwoord. Geen antwoord? Hoe kan dat? Is er iets met je verbinding? De verbinding is in orde, maar ze reageren alleen niet. Blijf het in elk geval proberen. Dat bevalt me niks, Reed. Wat kan er eens aan gebeurd zijn dat ze de radio niet beantwoorden? Dat kan ik van hieruit ook niet zeggen. Dat kan zoveel zijn. We kunnen niet alles doen, dan afwachten. Afwachten, afwachten. Kijk eens naar de tijd beter? Wie weet wat er daar aan de hand is. En jij praat maar van afwachten. Dit was het derde deel van Reisdoel Menselijk Brein. Een hoorspelserie gebaseerd op het boek van Isaac Asimov en de 20th Century Fox film van Otto Clement, Fantastic Voyage. De rolverdeling was als volgt: Dr. Duval, Hans Karsenbarg, Cora Petersen, Els Buitendijk, Kapitein Owens, Edmond Klassen, Charles Grant. Hans Veerman, Dr. Michaels, Paul van der Lek, Generaal Carter, Robert Sobels. Verder werkten mee Hans Hoekman en Kees Broos. Technische verzorging, Beer Gertenbach en Léon Dubois. Bewerking en regie, Dick van Putten.